Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1. Het is 7 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Het gebied rond het industrieterrein van Moerdijk is niet of nauwelijks verontreinigd door de brand bij Chemiepak. Dat zeggen het RIVM en de Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek. Bewoners en andere mensen die in het gebied waren tijdens de brand... lopen geen kans op ernstige gezondheidseffecten, ook niet op de lange termijn. Daarvoor was de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te laag, zeggen de onderzoekers. Er kan gewoon worden buitengesport en veilig in de tuin worden gewerkt. Groenten uit eigen tuin kan volgens de onderzoekers veilig worden gegeten... tenzij die zichtbaar is verontreinigd met roet- of verbrandingsresten. Ook zijn er geen acute risico's voor de gezondheid van dieren die buiten staan... Vorige week werd het gebied buiten de 10-kilometer-zone al veilig verklaard. Drie weken geleden was er een grote brand in Moerdijk bij het chemische bedrijf Chemiepak. Mensen die staan ingeschreven in het Belmeniet-register worden nog steeds lastig gevallen met ongewenste verkooptelefoontjes. Volgens toezichthouder Opta zijn er in het eerste jaar bijna 10.000 klachten ingediend. De meeste gaan over telefonie en televisie, energiemaatschappijen, loterijen, kranten en tijdschriften en goede doelen. De Opta heeft 48 onderzoeken ingesteld en een aantal waarschuwingen uitgedeeld. Een groot deel van deze organisaties houdt zich nu al wel aan de wet. In 20 procent van de gevallen gaan de klachten over bedrijven waar de klager wel eens iets heeft gekocht. Die mogen wel bellen, maar dat levert vaak irritatie op. Ruim 5,5 miljoen mensen staan ingeschreven bij het belmaniet register het saldo van de anonieme OV-chipkaart is met eenvoudige software en een goedkope kaartlezer door vrijwel iedereen te manipuleren en de fraude wordt nauwelijks opgemerkt. Dat blijkt uit onderzoek door het blad PC Active en de NOS. Volgens het bedrijf achter de OV-chipkaart worden gemanipuleerde kaarten geblokkeerd, maar bij 9 van de 10 kaarten is dat niet gebeurd. Het weer. Vannacht kans op wat motregen of natte sneeuw. In het binnenland ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Overdag van het noordoosten uit af en toe zon en een graad of vier. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog 35 kilometer file over uit de avondspits. Ik noem de bijzonderheden. Er was een aanreding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Afwit nog zo'n 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Een aanrijding op de A10, de Ring Oost, tussen Zeeburg en Duivendrecht, 3 kilometer. Bij Duivendrecht is maar één rijstrook open. Ook een aanrijding op de A12, Den Haag, richting Utrecht. De parallelbaan is nu dicht bij o o Hooggraven. Verkeer gaat er via de af en de oprit langs. Tussen Kanalen, Eiland en Hooggraven staat nu 2 kilometer. Ook was een aanrijding op de A13, van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Knoop en Klein Kleinpolderplein en Delft nog 10 kilometer. De weg is daar weer vrij.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 Dit is Radio 1, e, de NTR. Goedenavond en welkom. Het is alweer 40 jaar geleden dat de eerste editie van het filmfestival Rotterdam van start ging... als een anarchistische hoogmis van de internationale cinema... waar je films kon zien die Nederland nooit haalde... En dat is gelukkig nog altijd zo, maar inmiddels is Rotterdam ook een geoliede machine geworden die wordt geleid door een directeur die net zo oud is als het festival. Hier is hij. Rutger Wolfson. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, net zo oud als het festival en opgegroeid in Rotterdam. Hè? Niet geboren in Rotterdam. Wat is je eerste herinnering aan het festival? Mijn eerste herinnering was dat ik een keer door een vriendje ben meegenomen. Toen was ik uh, 16 En uh, ik had volgens mij nog nooit van het festival gehoord. En de film die hij had uitgekozen was Blue Velvet van David Lynch. Ja. En uh, als je 16 bent, dat is de perfecte leeftijd om uh, Blue Velvet te zien. Want het gaat natuurlijk over perversie en... Uh, dreiging van geweld, het is een hele heftige film. Ja, wat en, noem jij dan de perfecte film op de perfecte leeftijd? Ja, voor jongetjes van 16 is hmm. wat pervers is natuurlijk al uh, gauw mooi. Hmm. En uh, uh, ik wist van tevoren ook niks van de film ging gaan zitten. En ik was echt helemaal uit het veld geslagen door die film. Ik wist niet wat ik meemaakte. En na afloop uh, zijn we naar het Hilton gegaan. Vroeger was het festival Hart nog wel een beetje rond het Hilton Hotel. Mm -hmm. En je, m, ja, wij liepen daar een beetje rond en je merkte aan alles dat, er, dat dat heel spannend was wat daar gebeurde. Ik geloof dat Theo van Gogh nog aan het, een talkshow aan het doen was. En, en er waren allemaal volwassen mensen, allemaal heel spannende dingen aan het doen. En wij vonden het geweldig, maar we, ja, we, we hoorden daar natuurlijk niet echt bij. Dus we hebben volgens mij de hele avond in de, ergens in de gang op de grond gezeten met een flesje cola. Zo toch een beetje in de buurt, weet je wel? Hoe zag jouw leven er toen verder uit, toen je 16 was? was dus welke op school, opleiding neem je? Gewoon uh, de, uh, VBO op, de, op, school, op school in Rotterdam. Mm. Ja. En tot dan had je niet van het festival gehoord? Nee, nou nee, niet echt. Ja, daar was het gewoon nog te klein voor, denk ik. En, ja. uh, ik ben ook pas op mijn dertiende in Rotterdam komen wonen. Daar zal dat misschien ook mee te maken. hebben. Maar uh, nee, daarvoor ken ik het eigenlijk niet. En uh, nou, die eerste kennismaking was vrij intens. Dus, ja, uh. ja, ja. En, en het ging dus over spannende mensen, begrijp ik hieruit. Met de, de, die film. Nou, nou, nou, ja, die, die, die, nou. niet die film, maar ook de hele entourage eromheen. Nou, je, je merkt gewoon dat er, dat er, iets, dat er iets gebeurt. Weet je? Mm -hmm. En uh, dat is nog steeds zo. Daarom denk ik dat mensen... Uh, Zoveel andere mensen het festival ook heel erg leuk vinden. Het is gewoon heel spannend. Want er, gebeurde, er gebeuren heel veel dingen tegelijk, tegelijkertijd. En het is heel, een hele bijzondere sfeer die je eigenlijk op geen enkel ander moment uh, zo ziet of zo ervaart. En uh, uh, ja, dat is heel verslavend. In, het, in de jaren dat ik nog niks met het festival te maken had, en dan ging ik wel een paar dagen naar het festival. En dan moest ik weer andere dingen doen, ging ik weer andere dingen doen. En dan was ik thuis en dan miste ik het heel erg. Had je een soort van kortse gevoel van... ja, maar ik wil eigenlijk weer terug of zo. En dat is volgens mij voor heel veel... Uh, liefhebbers van het festival een heel bekend uh, bekend gevoel ja. Ja. want hoe zit het eigenlijk met de Rotterdammers zijn die heel erg trots op dit festival ja. of is er een bepaald segment mm. hoe, hoe speelt het in Rotterdam nee het leeft heel erg in de stad en dat is hartstikke leuk het is natuurlijk ook de perfecte tijd in het jaar het is in de winter dus er is verder geen bal te doen in de stad januari zo niks maand ja ja en uh, na al die al het feestgedoe van december willen mensen wel eens wat leuks had je en um, uh, de, de, de stad, of het deel waar het festival zich afspeelt, is dan opeens heel levendig. Er lopen heel veel mensen op straat. Je hoort alle talen van de wereld uh, om je heen gesproken. En, en dat vinden mensen heel uh, leuk. En de ja, stad leeft echt heel erg. En, uh, uh, en, en we hebben uh, natuurlijk een heel groot publiek. En dat komt ook voor een heel groot deel uit Rotterdam. Um, dus uh, ja, Rotterdamers houden van het festival. Ja. ja, er komen honderdduizenden mensen op ja, af. Hè. En dan ook nog zo'n 2700 professionals, ja. filmprofessionals. Ja. En 275 lange films zijn er ja. te zien en 450 korte producties. Ja. En dat alles in zo'n uh, tien dagen tijd. Ja. Uh, zoals gezegd, het is een jubileumjaar. 40 jaar geleden ja. door Huub Bals uh, in het leven geroepen, ja. dit festival. En uh, er zijn in de aanloop naar uh, de start, morgen... Ja. Uh, op de site van jullie allemaal herinneringen geplaatst van verschillende mensen. Ook één herinnering van jou, die is ja. nogal vermakelijk. Ja. Het was uh, 2010 dat de ja. uh, Japans, Koreaanse sterregisseur, wiens naam mij even ontschoot is. Maar die. <laughs> Precies die. Um, uh, nou ja, raar verhaal. Nou, hij was, was, een... We hebben een, uh, een overzicht van zijn oeuvre gepresenteerd. En een van zijn eerste films was een, uh, een erotische film, een romantische erotische film. Een porno eigenlijk. En uh, dat, dat werd in de tijd wel veel door Japanse studio's. eh uh, werden die films gemaakt. En kregen jonge regisseurs de, de kans om zo'n film te regisseren. Dus er zijn heel veel Japanse regisseurs... die uh, uh, zeg maar het vak geleerd hebben in de porno... Um, en, uh, maar waarom eigenlijk? Hoe zit dat dan? Nou, daar is natuurlijk een hele grote markt voor. Nou ja. En die films moeten ook gemaakt worden. En uh, ja, als regisseur wil je ervaring opdoen. Gewoon meters maken. En, ja. Uh, nou ja, ik bedoel, het is toch regie, zo'n film. Hè? <laughs> het is ook niet echt wat, wat waar je misschien nu aan denkt bij porno. Het is, niet heel, het is ook wel verhaal. En het is ook echt wel op film gedraaid. En zo. Dus, maar goed, hij had die film gemaakt. En wij wouden, wouden die film, die, die mocht natuurlijk niet... Um, in zijn oeuvre ontbreken. Omdat je ook in die hele vroege film... al een beetje zijn de Hand van de Meester herkent. Zeg maar. mm -hmm. Het is echt een typische Saiyajin film. Uh, maar het probleem is... We hadden, we, moesten, we hadden heel erg zoeken naar een print van die film. En toen hadden we die eindelijk gevonden. Maar er zaten geen ondertitels bij. Dat kan bij zo'n oude film... Dus toen hebben we een vertaler een dvd'tje van de film gegeven. En die heeft toen de ondertitels uh, gemaakt daarbij. dan kan je namelijk elektronisch ondertitelen bij een, uh, bij een filmvoorstelling. Mm -hmm. En dat zijn we gaan doen. Maar toen bleek um, dat de film die wij uh, gekregen hadden uit dat archief. Dat bleek niet dezelfde montage te zijn als de film waarvan de ondertitels uitgeschreven waren. Uh, waarschijnlijk omdat um, er een paar uh, heftige scènes een beetje uitgeknipt waren. Dus dat, dat strookte niet meer. Niemand begreep nog wat van die van die voorstelling hij was toch een beetje gekuist ja dus mm -hmm. we moesten die voorstelling staken nou, het is natuurlijk vreselijk als je daar ter plekke achter komt volle zaal regisseur ongelukkig wij ons best hij gedaan. zat zelf ook in de zaal, ja, zaal ja, ja, ja, ja. en jij zat in de zaal nee, ik zat niet in de zaal oh. maar ik hoorde dat volgende dag dus een grote paniek na nou, die extra voorstelling inlassen uh, uh, alsnog uh, een oplossing uh, gevonden maar we, we kregen maar we kregen het maar niet goed en toen was de uh, nou, lang technisch verhaal maar de enige oplossing was en dat was natuurlijk eigenlijk helemaal geen oplossing... maar dat, dat een Japanse tolk de film live zou um, vertalen eigenlijk. En die Sayuchi, die was eigenlijk nog wel een beetje ongelukkig met de situatie. En um, de, die tolk die zag het helemaal niet zitten. Die dacht ik wat ben ik nou aan begonnen? En ik weet voor ik stond voor die, uh, voor die zaal. Ik, ik, ik ging dat wat ik nu vertelde, ging ik iedereen uitleggen. Nou, heel vervelend, maar we gaan het vanavond zo doen. En die tolk, die, die zag ik maar grote slokken bier nemen. Want die probeerde zichzelf een beetje moed in te drinken. Ja, ga er maar aan staan. Een nachtmerrie voor die tolk. Ja, dat was, voor iedereen, was, voor, ja, was echt een opgelaten gevoel voor iedereen. Maar goed, die film begon. En al vrij snel zit er een hele dampende seksscène in die film. En uh, daar begint ook de eerste dialoog. En die tolk die, uh, die haalt de microfoon naar zijn mond. En die vertaalt wat in het Japans gezegd wordt. die zegt... Oh, Baby. En op dat moment... Uh, uh, ja Iedereen ligt in het deuk. Die saai Uchi ook. En vanaf dat moment werd het gewoon een hele koddige voorstelling. Waar, waarin alles wat die tolk zei opeens heel erg grappig werd. Dus het was een soort van... Uh, klein rampje wat eigenlijk iets heel bijzonders werd. Ja, ja. Goed, nou dit is een prachtig verhaal... Uh, te lezen op de site van het IFFR. En ook een, een mooi verhaal over... Uh, Theo van Gogh, die, die Lars von Trier ontmoette. Want je memoreerde het net al. Hè? Hij uh, deed veel talkshows. Ja, ja. In de jaren uh, 80, denk ja. ik, was het. En uh, toen uh, kwam hij plotseling tegenover Lars von Trier ja. te staan. Dat was geen gemakkelijke ontmoeting begrepen. Nee, ja, ze hebben natuurlijk allebei een reputatie. Of ze hadden allebei... Van Gogh, daar was iedereen een beetje beducht voor. Dus von Trier was gewaarschuwd. En Von Trier is best een uh, rare man. Die uh, alleen maar per auto wil reizen. Een heel... Nou, het is een beetje een eigenaardig filmmaker dus van Gogh was als de dood voor uh, van Trier, natuurlijk een enorme held, maar ja, zie je maar, zie maar eens een moeilijk iemand interviewen. Dus, dus, ze waren allebei verschrikkelijk gespannen en uh, de uitkomst was volgens degene die het gemeeporteerd heeft, Peter van Buren. Uh, dat het het saaiste gesprek was uh, in de geschiedenis van het filmfestival. Ooit, ja. Ja. Uit angst voor elkaar. Ja, ja, ja. Ze waren ook gewaarschuwd hè, voor ja, elkaar. Ja. Peter van Buren, oud-criticus van uh, de Volkskrant ja. en uh, in het bezit van uh, Tiger Award. Hè? Ja, uh, hij is de een enige, uh, we plagen me altijd mee, maar goed, dat hij, hij is de enige niet maken maar een soort van Euro award een Tiger-oeuvre-award van het festival. Ja. En hij heeft trouwens uh, ook een vriendschappelijke band gehad, sterke band met uh, Huub Bals ja. en heel veel op dat uh, festival ontgelopen. Gemaakt, ja, op ja, elkaar. Um, goed, de tegel ligt daar voor je en die kan op een gegeven moment beschreven worden. En uh, de hardcore fans en ook nieuwsgierigen kunnen zich melden op onze website uh, met vragen en opmerkingen, radiokunstof.nl. En dan uh, hoorden we daarnet uh, in het nieuws dat uh, de Oscar nominaties bekend zijn geworden... En uh, je hebt iets heel naars meegemaakt, want nou ja, goed, uh, uh, al maanden bezig natuurlijk met de programmering. En uh, de slotfilm is minstens zo belangrijk als de openingsfilm. Ja, je begint nu een beetje, nee, nee, nee. Ja, is ook heel belangrijk, zijn belangrijk op zijn ja. minst. <laughs> en uh, de King's Speech, ja. dat zou um, de slotfilm zijn, ja. dat staat ook nog in het programma. Ja. Maar um, is teruggetrokken en ja. heeft nu 16 Oscar-nominaties. Ja. Nou, dat is ook precies waarom die is teruggetrokken. De, uh, of 13 of 12, daar ja, wil ik vanaf ja. zijn, maar heel veel. Ja, nee, maar dat, de, wat er gebeurt, dat hebben wij, omdat wij natuurlijk in januari zitten... hebben wij dat uh, vaker. Dat er, het is natuurlijk heel leuk dat vlak voor het festival... of tijdens het festival worden de Oscar-nominaties bekend. En er draaien dan een heel aantal films bij ons in het festival... die, uh, die genomineerd worden. Dat is natuurlijk altijd leuk. Maar, dat is ook een beetje een sport, natuurlijk. Of nou ja, dat is niet, daar zijn we niet echt mee bezig. Als we dat zouden willen, dan zou uh, ik denk dat we dat vrij goed kunnen we proberen te voorspellen wie er genomineerd mm -hmm. gaat worden. Maar daar doen we het niet om, maar dat weten we natuurlijk af en toe wel. Van mm -hmm. um, en um, nou, ja, ik, ik, ik de filmwereld waarin ik opereer, is toch een beetje een ander soort filmwereld dan die enorme Hollywood machine. Maar goed, Oscars, uh, dat is natuurlijk ontzettend. Daar zijn hele, hele, hele grote commerciële belangen mee gemoeid. En um, uh, uh, als op een gegeven moment zo'n film heel erg... Uh, uh Oscar traction krijgt, zoals dat heet. En dus heel erg veel genoemd wordt. Heel veel bus er ontstaat. Ja. Dan wordt iedereen een, die, die met die film te maken heeft heel zenuwachtig. Want ja, dan worden de belangen veel groter. Er kunnen heel veel geld verdiend worden. En dan gaan ze opeens heel precies nadenken over hoe ze zo'n film willen. En dan gaan ze heel moeilijk tegelijkertijd doen. Ze gaan voortdurend lunchen met alle leden van die academy. In. in uh, weet je, dat zijn in ieder geval honderd leden. Die moeten allemaal al, allemaal bewerkt worden om voor, voor een bepaalde film te kiezen. Dus we doen van alles. Maar ze gaan ook heel erg nadenken. Over een publiciteitscampagne. En dan is zo'n, eh, misschien wel zo'n beetje zo'n dwarsfestival in Europa. Ja, dat, dat risico willen ze dan misschien gaan meiden. Of zo. Ik weet ook niet precies wat de overweging is geweest. Maar hoe gaat zoiets? Want jullie maken uh, strakke afspraken, ja. lijkt mij. De, de programmaboekjes zijn gemaakt, ja. het is ja, allemaal ja. duidelijk. Ja. En dan kan zo'n producent, in dit geval dus de producent van The King Speed, mm -hmm. zeggen van, we doen het toch maar niet? Hoe nou ja, dit, weet je wel, wat er in wezen gebeurt... En dat, is, dat klinkt een beetje als Zwarte Pieter, maar in wezen, wij, wij vragen toestemming... om die film te laten zien van de uh, rechthebbende in de Benelux. Mm -hmm. Een Paradiso film in dit geval. En die uh, geeft ons toestemming, nou dan zijn wij, zijn wij klaar. Maar de, uh, de contracten tussen... Uh, de Benelux-rechthebbende paradiso en de amerikaanse eigenaars van die film, ja. die zijn zo dichtgetimmerd dat dat er zo'n soort dat ze altijd een clausule is ja. of zo. En, um, de, uh, dat moeten ze dubbel dat, dat checken. Die, die uh, uh, rechthebbenden ben lukt dan ook altijd. Van, vind je het echt goed? Vind je het echt goed? Vind je het echt goed? Nou, daar is iets uh, misgegaan. En uh, die hebben dus op een laser gekregen... van de Amerikaanse rechthebbenden, de Weinstein Company... en die hebben gezegd uh, om de drommel niet, we trekken hem terug... Ja, daar, daar, daar kan. Die Benelux rechten hebben er niks aan doen. Ja, die baalt ervan en wij balen er ook van. Maar goed. Maar nog... hoe erg? Ja, je... Om eerlijk te zijn, weet je, ik vind. Je kijkt er vrij lako niet bij. Nou ja, ik denk we... dat is toch ongeveer het ergste wat je kan nee, overkomen? Nou ja, het ligt ook een beetje aan wie wij zijn als festival. Kijk, we, we, we de opening en de slotfilm, en die kiezen we altijd een beetje als twee uitersten van het festival. Dus de. Openingsfilm dit jaar is een wereldpremière van een beginnende filmmaker mm -hmm. en de slotfilm is een beetje een, uh, wie wil, een beetje op een, op een noem je dat, vrolijke noot eindigen en dat is vaak een beetje een wat grotere publieksfilm. Uh, wij zijn natuurlijk als festival veel meer op, op, op, op het type openingsfilm uh, mm -hmm. gericht. Uh, jonge makers, wereldpremières. Uh, uh, met je maar goed. We ja, vinden... Dat is waar jullie naam mee maken of uh, ja. wat, wat je ja. Ja. handtekening. We, ja, precies, precies. Dat is voor ons echt, uh, daar gaat het ons om. En, en, we, en we willen graag op zo'n, nou wat ik zeg, vrolijke noot eindigen. Dus een slotfilm. Uh, als we een, een mooie, grote publieksfilm kunnen vinden die wij ook interessant vinden, dan nou, hartstikke mooi meegenomen. Dat was de King's Speech, dus daar waren we heel blij mee. Maar uh, van dat soort films zijn er meer. We hebben nu een, een andere slotfilm, waar we ook dolgelukkig mee zijn. Uh, The Fighter um, met zes nominaties. Met zes he? nominaties. Dus het is dus ook niet mis. Ook niet mis. En dat is ook een hartstikke mooie film. Um, voor ons zijn dat soort films misschien wel makkelijker te vinden, omdat die gewoon veel gemaakt worden en worden. en dan zo'n pareltje wat maar nog nooit iemand voor gehoord heeft. Waarom is de fire mooi? Wat is dat voor film? Nou, het is een, het is een ongelooflijk goed geacteerde uh, film uh, van, van twee, denk ik, de meest twee van de meest interessante acteurs op dit moment ook in Hollywood: uh, Mark Wahlberg en Christopher Bale. Um, uh, ja, en dat zorgt wel voor, voor, voor vuurwerk. Dus ik denk ook dat hij daarom... Uh, en het is ook wel een beetje een niet al te gepolijste film. En uh, dat vinden wij natuurlijk wel leuk. Mm. Uh, niet al te glad Hollywood spul. Um, uh, dus uh, zeer de uit. Maar hiermee, met hoe, hoe je hiermee omgaat, ook hoe je dit vertelt... geef je ook wel een goed portret van jezelf weer. Hè? De, de man die uh, makkelijk is om een, om een compromis mee te sluiten. Want stel dat Bals hier had gezeten en dit had meegemaakt. Wat denk je? Hoe zou hij hebben gereageerd? Uh, nou... Weet ik niet, een beetje denk toch ook een beetje hetzelfde. Hubal, ja? die, die, die, die, die vond die openingsfilms ook belangrijker. Stel ja, natuurlijk, ja. Dat, begrijp, ja. dat begrijp ik me goed. Als ik, zeker als ik al die herinneringen lees aan Bas, een man, die dan weer helemaal woedend was en uit ja. zijn plaat ging. Ja. Zo'n man zit je niet tegenover mij, nee. toch? Nee. nee, nee, dat is een ander temperament, ja, ja. andere nee. tijd ook. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Um, goed, we gaan het hebben over uh, dat IFFR, dat ja. morgen van start gaat, het uh, filmfestival hier in uh, Rotterdam. Uh, de directeur Rutger Wolfsen is jouw naam. Uh, studeerde kunst- en cultuurwetenschappen en in uh, 2000 uh, werd je de jongste museumdirecteur van Nederland. De Vleeshal in uh, Middelburg. En uh, drie jaar geleden werd je door het bestuur van het internationaal filmfestival Rotterdam gevraagd om toe te treden als, uh, als directeur. Is dat toen in het bestuur? En um, nou, er was al lang gezocht naar een, een man van, of een vrouw van naam en faam mm. die iedereen kende in ja. de internationale filmwereld. En die was niet gevonden. En toen heb jij zelf, geloof ik, gezegd van... nou, weet je wat, ik doe het wel even een, ja. een jaartje. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nu zit je er nog. Ja. Drie jaar later. Nou, ja, maar dat was op, op zich voor mij wel een goede constructie. Omdat ik dan ook gewoon een beetje kon kijken of ik het leuk vond. En, uh, en uh, of ik dat best wel wat kan brengen. Want je werkt natuurlijk alleen maar leuk als je wat... Uh, ja als je wat een beetje kan functioneren en iets kan mm -hmm. toevoegen en het was voor een festival uh, een gelegenheid om te kijken van oké okay, als we nou niet de meest doorgewinterde op dat moment de meest doorgewinterde cinefiel nemen maar iemand met een meer breder profiel uh, eigenlijk ook een beetje het profiel van het festival. Want het festival heeft ook altijd heel veel aandacht aan uh, bijvoorbeeld film en kunst. Uh, het grensgebied dus die twee uh, besteedt. Nou, dat is wel weer heel erg mijn profiel. Uh, bevalt dat een beetje als we met zo iemand zijn gaan? Nou, een beviel van twee kanten. Dus uh, vandaar dat ik er nog zit. Ja, ja, ja. en uh, dit is nu inmiddels het uh, vierde festival. Opent ja. dus morgen met uh, Wasted Youth. En dat is spannend hè, voor de directeur. Want de directeur is uh, eindverantwoordelijk voor de openingsfilm. Ja, zeker, hè? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe bedoel je, hoe, nou, hoe een kijkje kiezen? in de keuken, ja, want er worden dan een stuk of veertien films of zo voorgedragen aan jou, nou, en daarvan je, moet jij er ja, dan één uitkiezen. Nee hoor, het is meer, iedereen weet natuurlijk dat we naar een openingsfilm op zoek zijn, want dat roep ik ook af en toe, uh, jongens, we moeten nog een openingsfilm hebben, dus mensen, onze programmeurs, dat zijn er een stuk of zes, die denken natuurlijk wel na, van hé, hey, zou dit iets zijn, zou dat iets zijn, dus die komen ook wel met voorstellen, en dan ga ik kijken, en dan, uh, uh, nou, maak ik een afweging, en... De film die we uh, dit jaar hebben gekozen is er eentje uit competitie. En dat hebben we al een paar keer gedaan. En dat bevalt eigenlijk wel goed. Het is niet altijd zo, hè? Het is niet altijd mm -hmm. zo. Uh, vorig jaar niet. Uh, vorig jaar was een, iemand die in competitie gezeten had. Maar met een nieuwe film uh, kwam, dus die niet meer. Uh, uh, die konden niet meer voor competitie vragen, want had die ja. hadden er al een keertje in gezeten, maar die vonden het nog steeds heel erg goed, dus die hebben we toegekozen. Want de competitie, voor alle duidelijkheid, dat gaat om jonge, nog onbekende ja. makers. En niet, zoals bij andere festivals, om nee. de grote namen. Nee, precies. Dit gaat echt om uh, eerste, makers van de eerste of tweede speelfilms. En um, ja. nou, omdat dat zo goed staat, ook voor, voor wie wij zijn. Ik bedoel, we zijn ook breder dan dat. We draaien ook uh, uh, The Fighter of het Draaien. Mm -hmm. um, uh, maar goed, dat is toch wel ook heel erg wie wij zijn. Um, uh, ligt het vaak voor de hand om ook naar onze competitie te kijken... of daar een uh, geschikte openingsfilm uh, bij zit. En die competitie is heel breed. Dat is ook het leuke ervan. Er zitten hele experimentele Indiase films in... en, uh, uh, en meer toegankelijk uh, werk, zou ik maar zeggen. Het is heel, heel verschillend. En uh, nou, dan kies ik uh, uh, toch wel een beetje een film... die uh, in dit geval die, die, die toch ook wel voor een groter publiek toegankelijk is... Want er zitten niet alleen cinefielen in de zaal morgen... maar ook uh, sponsoren en mensen van de gemeente. En die moeten natuurlijk ook een leuke avond hebben. Dus ja, uh, ja. ja zo, zo maak je dan een beetje... Een Beetje keuken. toegankelijk film, zeg je daarmee. Ja. En wat is het voor film, Wasted Youth. Nou, het is, een, het is een Griekse film. Dat is best bijzonder, want... Uh, uh, tot voor kort was Griekenland... dan niet zo'n heel groot uh, filmland. Nee. Uh, dus, dus misschien nog niet, hoor. Maar er, is, er komen wel de laatste jaren... een paar films uit Griekenland die heel erg de moeite waard zijn. Dat is wel opvallend. Um, en uh, er gebeurt natuurlijk ook veel in Griekenland op dit moment. En uh, Wasted Youth is eigenlijk een, uh, een portret van twee uh, inwoners van Athene. En, en daarmee misschien ook wel een portret van Athene. Um, en het aardige is dat die twee uh, personages heel erg verschillend zijn. Het is een hele jonge jonge uh, skateboarder die vooral met zijn vrienden wil feesten... en uh, achter de meisjes aan zit. En vooral veel wil skateboarden. En een uh, politieagent van, uh, van in de vijftig schat ik zo... Die, uh, uh, uh, waar het een beetje begint te koken... wiens, wiens huwelijk niet zo heel vlotjes uh, loopt. Uh, iemand die zich volgens mij ook een beetje baalt van zijn werk. Uh, misschien wel iemand in een soort van midlife crisis. Mm -hmm. En die twee die, uh, uh, zijn allebei totaal overtuigend... en zitten totaal in hun eigen wereld. En die is allebei heel erg waar. De, de wereld van die jongens waar, de wereld van die uh, agenten waar. Um, maar toch zitten ze allebei in dezelfde stad. Dus dat, dat geeft eigenlijk twee uh, heel mooi weer hoe je uh, verschillende mensen, eigenlijk van verschillende realiteiten, uh, die allebei waar is kunnen hebben. En op het eind komen ze elkaar tegen. En, uh, en, en uh, uh, wat er dan gebeurt. Uh, <laughs> daarover later meer. Daarover later en waarom meer. past deze film nou zo goed als openingsfilm? Waarom is dit jouw keuze? Nou, wat ik heel leuk vind aan die film is, dat hij is heel fris. Dus een hele. Um, uh, hij is ontzettend snel gemaakt. Ze hebben het idee kwam bij een groepje jonge filmmakers op... en ze hebben echt een paar maanden tijd uh, het, het idee ontwikkeld... en de film ge, gedraaid en afgewerkt. Nou, normaal, sommige films gaan jaren overheen, maar dat hebben ze gewoon heel snel gedaan. En dat zie je aan alles aan die film. Uh, hij is heel uh, vlot en speels en met, met liefde uh, en enthousiasme uh, gemaakt. Door hele jonge mensen. Door dus. hele jonge mensen. En hij, hij, hij oogt ook ongelooflijk fris... En um, uh, uh, ja, daar word ik, wel, word ik altijd wel heel gelukkig van. Nou, ja. Skate jij zelf eigenlijk? Nee. nee. Niet meer? Nee, no, nooit, no, nooit gedaan oh. ook. Nee, nee. Want je hebt ook skaters het museum ingeholpen, ja, toch? Ja. Ja, ik, ja. ja, dat is niet waarom dit nu de opening is. Nee, zeggen, maar... dat begrijp ik. <laughs> Ik dacht even een verband te zien, maar die is het dus nee, niet. Nee, nee, nee. nee. Ja. Um, goed, maar zo'n openingsfilm is dus uh, van belang. Ook omdat er morgen een heel gemengd publiek zit. En inderdaad ja. ook mensen van de gemeente. En ja. dan moet je niet met een zwaar experimentele nee. film aankomen. Nee, dus dat is verleidelijk, maar dat doen we dan toch maar niet. Ja. Ja. En uh, het ging in het begin, de, de, die, die openingsfilm in 2008, dat, dat ging niet helemaal uh, vlot. Hè? Dat, die kwam niet helemaal goed aan, geloof ja. ik. Ja, nee, de openingsfilms worden soms zo slecht ontvangen, dat gebeurt hoor, ja, dat hoort er een beetje bij. En hoe gaat dat dan? Want trek je, je dat dan aan? Of nou, ja, voel je dat ook onmiddellijk? Want... Nou ja, weet je, dat, dat is natuurlijk niet leuk. Weet je, want het, het, het, Lamb bedoel... of God was dat, hè? Nee, dit was wat uh, jij bedoelt de Hungry Ghost. Oh ja, Hungry Ghost. Ja, ja, ja, ja. Ik weet het nog wel hoor. <laughs> uh, <laughs> nee, uh, Dat is natuurlijk niet leuk. Um, um, omdat het je uh, die dingen die je hebt, de neiging je een beetje te achtervolgen hebt. Ik bedoel. Jij begint er nu ook weer over. Ja. Um, maar... Um, het, uh, het is... Uh, ik zelf weet natuurlijk gewoon heel precies... hoe dat uh, gegaan is, hoe dat zit. Er zit natuurlijk ook een veel beeldvorming... Uh, uh, aan vast. En ik vind dat die film... Uh, uh, onterecht... Zo, zo kritisch beoordeelt. Wat dus ging er dan precies mis eigenlijk? Uh, nou, dat zal <laughs> ik... dat zal ik eens even heel eerlijk zeggen wat er mis ging. Ja. Uh, het was een Amerikaanse uh, film... Uh, een eerste film van een uh, uh, regisseur die als acteur heel bekend is. Uh, uh, Marco Imperioli, die ja. speelt Christopher Montesanti in The Sopranos. Dus mensen kennen hem. Ja. En, uh, om, en als het dan een Amerikaanse film is, dan is er gelijk een soort van verwachtingspatroon. Van nou, dat moet dan heel erg... Hè, daar ligt de lat heel erg hoog. Um, niet helemaal terecht, want het is gewoon een, uh, ook een debuutfilm. En uh, de bal is een beetje gaan rollen door één stuk in de krant... wat jij nu waarschijnlijk ook weer gelezen hebt... Uh, van iemand die uh, net Rusland correspondent af was... en toen filmresistent was... en een beetje zijn eigen uh, toon probeerde te vinden... in hoe je nou een leuk stuk schrijft over de opening van het festival. En die heeft dat gewoon een beetje aangezet. Nou ja, en dan uh, het media. Ja, maar echt, je gaat me toch niet wijsmaken... dat je dan helemaal dat één iemand bepaalt dat dat dan mislukt of nee, dat het niet? Nee, het Want die film, die film is toch uiteindelijk bijvoorbeeld ook helemaal niet... in Amerika zelf uitgekomen? Nou ja, op een beetje alternatieve manieren wel. Nee, kijk, die film is verder ook niet goed ontvangen. Dat bedoel, dat is niet... Ja, uh, maar, nee. uh, maar dat dat zo'n ding wordt dat... Uh, dat jou dan gaat achtervolgen... Precies, en dat, dat heel uh, erg met jou verbonden raakt. Ja, dat, dat, dat, dat is dat dan... Is, uh, precies. Want er wordt natuurlijk wel meer, er worden ontzettend veel films gemaakt... en heel veel films krijgen nauwelijks aandacht. En ja, maar goed, jij bepaalt dan... dit wordt de openingsfilm... Ja. En de ja. En, en dat is dan je eerste en dat gaat dan mis. Het en... eerste, maar ja, nou, nee, ja. Dat, ja, dat is niet leuk. Maar aan de andere kant, kijk, uh, uh, de, als je uh, zelf een beetje de achtergrond kent en begrijpt, kan, helpt wel om dat te relativeren ook, hoor. Er ja. ja. zaten heel veel tv-sterren toch ook in die, in die ja. film? ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. cast en sopranos. Ja. ja. Maar is dat onze vrienden dus? Onze ja. collega's? Ja, mensen die hier ook bevondert. Ja. ja. Um, ja, nu gaan we, staan we aan de vooravond van het festival dat ja. morgen van start gaat mm -hmm. met uh, Wasted Youth. Mm -hmm. En we, welke films zijn er dan heel veel dingen waarvan je denkt, oh ja, daar verheug ik me enorm op. En, ja, uh, ja, heel veel. Ja, er is ook ontzettend veel in het festival. Maar, de, maar de, um, de, een van de leukste dingen is altijd, en dat, dat klinkt een beetje... Uh, niet spannend, maar dat is het eigenlijk altijd wel. Er zijn de, ik kondig heel veel films aan, met name die competitiefilms. Die ontzettend zenuwachtige makers. Die in een hele volle... Als ze altijd uitverkocht vaak die competitie s s'avonds. Overdag niet, er zijn nog kaarten, maar <laughs> uh, um, Zo'n hele volle zaal. En daar is dan een reg uh, regisseur die nog nooit een film gemaakt heeft. Of misschien één keer eerder. En dan zo'n volle zaal ziet. Van een publiek wat echt geïnteresseerd is. Die komen er speciaal voor, die zijn nieuwsgierig... en dat merk je in die zaal, die merk je in die energie. En uh, dan zeg je, dames en heren, hier is de regisseur van die mm -hmm. En dan komt er iemand aanlopen en dan zie je gewoon... daar heeft iemand maanden, weken, jaren aan zijn film gewerkt... en die voelt die energie van die zaal. En dat is gewoon zo'n bijzonder moment. En, um... en heb jij dan al die mensen ook al ontmoet eigenlijk... In het afgelopen jaar? Hoe gaat het? Nee, nee, ik ontmoet ze meestal wel uh, op zijn laatste vlak voor de, de film gaat draaien in het festival. Maar soms ook wel daarvoor. Ze zijn al een paar dagen meestal op het festival. Ja. En, uh, en dan ontmoet jij ze vlak voordat ze bijna doodgaan van de zenuw. Ja? Ja, ja, dus dat, dat vergeet je ook niet gauw. Het nee, ja, schept een band of zo. Ja, dat is bijzonder. Ja. Uh, we gaan er heel even uit voor verkeersinformatie. AWB Verkeersinformatie: Er staan nog files bij Amsterdam op de ring van Amsterdam, de A10 Oost richting Den Haag, voor Duivendrecht 4 kilometer na een ongeluk, er is daar maar één rijstrook open. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat voor Delft-Noord 5 kilometer file na een aanrijding, maar daar is de weg weer vrij. Rutger Wolfsen is vandaag te gast en we spreken over het internationale filmfestival dat morgen van start gaat. Hij is de, uh, de directeur en morgen... Uh, Beleeft is een uh, vierde uh, festival. 275 lange films zijn er te zien in uh, tien dagen tijd hier in Rotterdam. En uh, nou ja, alles en iedereen uh, kookt. Ik herinner me ook als je dan inderdaad in Rotterdam uit eten gaat of in een café zit... dat er overal filmliefhebbers en, ja. en makers zijn. Ja, ja. Hè? En dat er nauwelijks Nederlands wordt gesproken. Ja, ja. Um, nou, we spraken net over uh, de dingen waar je extra naar uitkijkt. En ja. toen vertelde je over uh, de maker die dan zijn entree moet maken... Ja. in die zaal waar zijn of haar film uh, te zien zal zijn. Uh, jouw vierde uh, festival. Heb je uh, nu het gevoel dat je uh, al je, je visie kunt ontwikkelen? Kunt laten zien in, ja. in het festival? Ja, ja nee, zeker. En, en Het is gewoon heel fijn om... Uh, Um, Zo'n festival is zo groot en zo complex... dat moet je gewoon een paar keer meegemaakt hebben... om een beetje het gevoel te hebben van... oké, okay, ik snap hoe het werkt. Ik snap uh, waar het heen moet. Dat je uh, de, de, de, de nuts en bolts, zou ze dat in het Engels zeggen... een beetje, een beetje mm -hmm. uh, begint te begrijpen. En, uh, en dat, heb ik, dat had ik vorig jaar ook al hoor. Maar dat heb ik natuurlijk elk jaar meer. En dat is een, dat is een lekker gevoel. Nou. En zeker als je natuurlijk als, als niet-filmkenner... of niet-enorme uh, man die die wereld heel erg goed kent, mm -hmm. daar gaat zitten. Want ja. dan is het natuurlijk ook... Uh, ja, dan kost het meer tijd om er... Ja, die, die, dat wat dat gaat, waar, waar, was waar die eerste twee keer... Uh, een beetje ongemakkelijk natuurlijk. Omdat je uh, ja. op een heel hoog niveau binnenkomt... Even uh, van de belangrijkste Europese festivals... dan dus zit je gelijk als directeur. Uh, terwijl je voor een deel ook nog een beetje die wereld moet leren kennen. Dat is heel... Uh, dat is natuurlijk heel spannend. Um, uh, Hoe ga je daar dan mee om? Kun je. Want je, ja, je niet bluffen. Uh, nee, nee, precies. Ja, dat is heel dat belangrijk, is... want dat, dat heeft natuurlijk iedereen meteen door. En, um, mm, ja. uh, maar goed, langzaam raak je gewoon ingewerkt. Uh, en uh, tot die tijd uh, doe je gewoon je best. Ja. <laughs> Zou je de visie kunnen omschrijven? Waaraan herkennen we het festival van Rutger Wolfson? Nou weet je, dat festival dat bestaat natuurlijk al een heel erg lange tijd. En um, wat ik... Uh, Net zo lang als jij, hè? 40 jaar. Ja, precies. Um, wat ik, waarom ik uh, me heel... Nog afgezien van het publiek en alle leuke dingen die, die aan het festival verbonden zijn. We noemden dat al een beetje die sfeer en die films en die filmmakers. Mm -hmm. wat, ik heel, wat ik zelf heel erg uh, spannend aan het festival vind... en heel belangrijk aan het festival vind, is dat het zo ongelooflijk grootschalig is. Het is het grootste publieksevenement van Nederland. Maar tegelijkertijd, uh, uh, laat maar zeggen, uh, compromisloos is uh, in zijn programmering. Dus het gaat echt puur om wat wij interessante, relevante, vernieuwende, uitdagende, spannende films vinden. En die combinatie van heel erg grootschalig aan de ene kant en aan de andere kant uh, uh, heel inhoudelijk, uh, dat is ongelooflijk bijzonder. Ik kan eigenlijk weinig andere voorbeelden daarvan noemen. Want, want, ik want daarmee bedoel je dat bijvoorbeeld sponsors het uh, minder voor het zeggen hebben dan uh, bij andere festivals het, het geval is? Nou, wat ik denk ik probeer te zeggen is dat, uh, en dat, dat geldt niet alleen voor filmfestivals, maar dat geldt ook voor de politiek en voor de media. Uh -huh. Voor heel veel andere gebieden wordt altijd gedacht, als je een groot publiek wil aanspreken, dan moet je op, do door de knieën, weet je wel. Uh -huh. um, uh, je moet een soort van grootste gemene deler proberen te vinden. En um, uh, doordat iedereen dat altijd gelooft, uh, gaan de media op de knieën, gaan de politici op de knieën, weet je. En daardoor wo wordt de boel alleen maar oppervlakkiger, zal ik maar zeggen. En wij bewijzen dat dat niet nodig is. En uh, ik denk dat dat uh, in de huidige tijd buitengewoon relevant is... Om een soort van voorbeeld te zijn. van Je kan ook een groot publiek uh, aanspreken. En ook grootschalig zijn. En tegelijkertijd heel erg inhoudelijk. En heb je enig idee waar het hem dan in zit? Dat dat iedere keer weer lukt. En al veertig jaar lang. Juist door tegendraads te zijn. En het anders te doen dan andere festivals. En niet die uh, uh, lekkere, makkelijke, hapklare ja. films te laten zien. Nou nou ja, kijk, wij, wij, hoeven, wij hoeven ook geen niet in de spagaat. Hè? Je ziet ook wel andere festivals die allebei proberen te zijn. Mm -hmm. uh, en die komen dan... Uh, die komen een ongemakkelijke spagaten. Dus uh, maar maar, maar dat, dat doen wij niet. En dat wordt ook erkend. Er zijn dus ook sponsoren... Uh, die graag met ons in zee willen... omdat ze zich daarmee kunnen identificeren. En um, er is ook een groot publiek... Uh, dus wat uh, graag naar ons toe komt. Juist omdat ze blij zijn... dat er nou eens een keer iemand niet voor de grootste gemene delen gaat. En... Um, uh, maar hiermee zeg je eigenlijk dat jouw visie is dat je dit wilt continueren? Nou ja, dat, je, ja, dat, dat ik het een beetje als mijn rol zie om daar ruimte voor uh, uh -huh. uh, uh, te scheppen. Weet je, en kijk, en, en, en dat doen we natuurlijk met heel veel mensen, maar ik, ik probeer mijn belangrijkste taak is, denk ik, eigenlijk een beetje die, die ruimte uh, uh, daar. Voor te maken en die is er allemaal om, om te houden, zou ik maar zeggen. Ja. En dit is wat je ook in de museumwereld uh, deed, hè? eigenlijk, ja. waarin je ook, je hebt ook een, een essay geschreven, Kunst in Crisis, waarin je heel duidelijk daarin ook stelling nam van, ik vind dat het belangrijk is dat uh, de, de elite van voorheen nu via het museum zijn of haar stem laat horen. En ja. dat zeg je nu eigenlijk ook ja. over dit festival. Ja. Nee, volgens mij, maar goed, dat weet uh, dat, dat ik alleen. Volgens mij hou je nu drie essays tegelijkertijd voor mij aan oh. in één zin. Dat is heel knap. Um, dat is nou, een verdienst op zich, toch? Ja, ja, ja. Even een hele oeuvre alleen zien. Oh. Nee, zien. Ik, nee, waar ik, waar ik heel erg me voor gepleit heb in de, in de uh, kunstwereld, en de museumwereld... is dat, dat het museum, dat is een plek... Waar, waar aandacht voor dingen is. Mensen zijn gewend om naar een museum te gaan, heel aandachtig te kijken en de tijd voor dingen te nemen. En heel erg gewend om uh, zich erg in te verdiepen. En dat is uh, tegenwoordig heel erg bijzonder. Dat, dat zie je in de media niet en dat zie je in de uh, politiek niet. En je hebt ook nog eens, bijvoorbeeld de wetenschap, natuurlijk ook een terrein waar veel dingen kunnen. Maar dan moet, moet het allemaal weer wetenschappelijk zijn. Dus dat, dat, dat zijn ook weer zo restricties. Maar je zegt dat mensen de tijd niet nemen. Te weinig aandacht hebben. Nou ja, het ligt aan mensen, maar het ligt ook aan de politici en, en, en de mensen van de media zelf. Zou je dat mm -hmm. je, het is ook iets wat je jezelf wijs maakt: dat, dat, uh, dat je op de hurken moet of dat je dingen. Weet je wel? Um, dus nou, het is een combinatie in ieder geval. Maar um, waar ik heel erg voor gepleit heb, is dat, dat we het museum. Um, dat we die bijzondere kwaliteit van het museum heel erg gebruiken... en gebruiken om vanuit het museum een beetje te reflecteren... op dingen die er in de wereld gebeuren. Um en dat is eigenlijk ook wat een festival doet, of ons festival doet. Dus dat je, um, ik noem maar wat, uh, uh, als je het over het huidige klimaat, bijvoorbeeld de politieke klimaat in Nederland hebt. Uh, als je dat van een afstandje bekijkt, is dat buiten gewoon naar binnen gekeerd. wat je Nederlands vooral met zichzelf bezig, met lokale issues. Met, uh, terwijl we natuurlijk een hele geïnternationaliseerde wereld leven. En als je op het festival komt, niet, niet alleen vanwege de bezoekers en de professionals, maar vooral vanwege de films... Uh, besef je heel goed dat we in een wereld leven die veel groter is dan Nederland zelf. En, en zo dat maakt het festival uh, heel belangrijk. Ja, uh, en dat is wat je ook wilt uitdragen met dat festival. Ja. Hm. ja. go by and not wish I was on those whistles sing for which men railways are irresistible as ours. the branch line to Simla, the spur through the Khyber Pass and the cord line that links Indian railways with those in Ceylon, the Mandalay Express, the Malaysian Golden Arrow, the locals in Vietnam, and the trains with bewitching names, the Orient Express, the North Star, the Trans-Siberian. I sought trains. I found passengers. En u hoorde Lou Reed en hij werd begeleid door Berend Dubbe en Sonja van Hamel. Dat is een productie van uh, Steven Emmer. U luistert naar kunststof. Rutge Wolfsen is vandaag onze gast. Directeur van het internationale filmfestival in Rotterdam. Dat morgen van start gaat hier in uh, Rotterdam. We spreken over uh, nou, het jubileumjaar, 40-jarig bestaan. En uh, dit is het uh, vierde uh, festival voor uh, Rutge Wolfse zelf. Ja, ik denk dat heel veel hardwerkende Rotterdammers en ook niet-Rotterdammers zich afvragen... wat je eigenlijk de rest van het jaar doet als directeur van het Filmfestival. <laughs> uh, ja, nou dat is toch best wel hard werken, moet ik zeggen. Uh, uh, ja, de, het is natuurlijk heel raar dat je maar één moment hebt in het jaar dat je, waar je naartoe werkt. Maar, maar, dat is best, maar daar moet wel een hoop gebeuren. en. Uh, Um, ja, maar wat zoal? Geef eens een... Nou, voor een deel, programma voor een deel natuurlijk. Dus we uh, uh, reizen de andere, andere festivals af op zoek naar, naar goede films. We uh, ontwikkelen speciale programma-onderwerpen en thema's. Geld zoeken zijn we ook heel veel tijd mee kwijt. Um, nou ja, je maar moeder... hoe dan? Dan, dan? dan ga je op zoek naar sponsors en dan moet je... Ja. Uh, zoek naar sponsor. Vlotte gesprekken voeren. Ja, met, uh... op zoek naar een sponsor. Of, of, je, of je moet. We uh, werken bepaalde inhoudelijke plannen voor programma-onderdelen verder uit. Zodat we daar met de boer op kunnen. En naar fondsen of naar andere partijen kunnen gaan. Van doe mee met dit leuke programma. Um, nou ja, je moet niet vergeten. Ik, bedoel, ik, ik ben ook gewoon manager van een organisatie. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die voor, dat festi voor het festival werken. En. Uh, uh, ja, daar komen allerlei prozarische management-dingen bij kijken. Ja, ja. ja. Zijn hij enigszins beschroomd? Nou ja, weet je, dat is ook niet natuurlijk niet mijn hobby of zo. Of niet waarom ik uh, directeur van dit festival ben geworden, maar dat, dat hoort erbij. En, uh, um, ja. en heel veel reizen ook, want hoeveel films zie jij dan zo in de loop van een jaar? Nee, dat ben ik nooit geteld, maar we maar weten veel. En, en niet alles wat ik zie komt in, een festival, in ons festival terecht. Dus. Uh, um, en weet je het al snel? Want ik las ook nog zo'n ja. herinnering op die site van jullie, uh, van Peter van Buren, Herinnering aan uh, Huubals, Dat ze dan samen ergens uh, in een zaal zaten ja. en na vijf minuten al ja. wegliepen. Ja, ik weet het ook. Na nou, vijf minuten hangt een beetje van de film. Als die, als die heel slecht is, weet je, binnen vijf minuten. Uh, een hele goede film moet je uitkijken. Want dan weet je het pas echt zeker. Of dan, ja, die wil je ook uitkijken. Uh, soms heb je 20 minuten nodig. Ja, dat verschilt. Uh, maar ik weet het heel snel. En of hij dan in het festival gaat draaien, dat, is, dat hangt ook weer van andere dingen af. Maar ja, ik weet het heel snel. Ja. Nou, Peter van Buren, zoals gezegd, uh, zat er vanaf begin mei. Die was dik bevriend, maar ook, ja. uh, had ook ontzettend veel ruzie met, uh, met Huub Bals. Ja. En uh, hij is nog steeds uh, op de achtergrond aanwezig uh, bij het festival. En uh, uh, jij zei het net zelf eigenlijk ook al: uh, van een heel ander kaliber uh, dan. Uh, Huubals. En uh, Peter van Buur zegt: uh, Het blijft iemand, jij blijft iemand die niet van cinema is. Dus dat blijft de hele tijd nog aan jou hangen. Het is de man uit die kunstwereld. Die taal beheerst hij niet, die van de film. Maar als modern directeur heeft hij wel de kwaliteiten om een festival te leiden. Nou, dat heeft is hij een daar. Een buitengewoon kunt? aardige uitspraak van Peter van Buren die soms heel Oeh. kritisch kan zijn. <laughs> Wat een venijn hoor ik toch ook wel? Nee, ja, nou goed. Uh, kijk, het is een. Uh, nee. Nee. Uh, uh, kijk, um, Peter is van een generatie. Uh, mensen, net als Huub, die, um, die echt met film zijn opgegroeid. En die uh, ook geloofden dat uh, film de wereld uh, kon veranderen. En uh, dat is ontzettend mooi. Uh, uh, maar dat is ook heel zeldzaam tegenwoordig. Omdat. Um, in de tijd dat Huub en Peter opgroeiden... was er televisie, nou, daar was niks op te zien. Er was radio, er was niks op te horen. En opeens was daar in de bioscoop iets bijzonders te zien. Mm -hmm. Dat is tegenwoordig natuurlijk heel, heel anders. Dus um, uh, hij is een heel klassiek uh, soort cinefiel... Wat, wat ik heel erg waardeer en ook heel uh, bijzonder vind. Maar, maar dat, die kom je tegenwoordig ook niet veel meer tegen. We hebben zowel werk hoor, voor het festival. Ze, ze bestaan nog, maar, maar, uh, maar niet heel dik gezakt. En hoe komt dat dat die er eigenlijk niet meer zijn? Nou, Om... nou, wat ik zeg voor een deel, omdat het medialandschap zo veranderd is. En, mm -hmm. ik denk uh, um, uh, dat als je um, die bevlogenheid, die, die Huub en Peter die heb ik ook, weet je wel, maar, maar op een beetje op een andere manier. En uh, echt wat ik zeg. Want ik denk dat zij, omdat ze met film zijn opgegroeid, hè, de, de, de, de counterculture film van de, van de jaren 60 en 70 tot en nu wel vaak, dat was echt. Toen leek het echt even alsof film de wereld ging veranderen. Een codaar. Een codaar en, uh, en uh, nou, de tijdgenoten. Dat was echt. Dat uh, was heel, heel politiek, heel erg uh, tegen, uh, tegen het establishment. Heel erg tegen de regels, tegen Hollywood. Hè. En dat is natuurlijk een ongelooflijk. Uh, Opwindende tijd geweest. En uh, uh, ik ben soms wel eens jaloers dat ik daar niet bij ben geweest, omdat dat, dat wel heel erg aanspreekt dat idee. Um, uh, en en dat, dat heeft echt een generatie hardcore cinefielen uh, gecreëerd, die, die, die niet alleen heel erg van film houden vanwege zijn esthetische uh, inhoudelijke kwaliteit. Uh -huh. Maar ook omdat ze geloven uh, dat het. Echt heel belangrijk is. Maar dat is wel de voedingsbodem van dit festival. Ja. Waar het festival uit is voortgekomen ja. En, ja. En, en precies alle kenmerken die je net noemde: ja. Ja. dat anarchistische ja. en, en juist tegendraadse. Ja. Maar, heeft, heeft met die generatie ja. filmliefhebbers te maken. Ja, maar, maar, maar ik ben denk ik minstens net zo geëngageerd, maar op, op een, misschien op een modernere manier. Minder, nou gewoon op een modernere manier. Um, en dus ook, laten we maar zeggen, breder. Weet je wel? Ik bedoel, ik, uh, ja, ik heb me ook heel erg druk gemaakt over de kunstwereld. Ik maak me nu heel erg druk over de filmwereld. Dus uh, ja, gaan breder dan, dan puur alleen film En uh, um, ja... Uh dat kan, ja, dat hoort ja. ook een beetje meer bij deze tijd, misschien. En uh, ja, precies, want het verbaast me dan toch. Want zo, zoals je al zei... Uh, er werd natuurlijk gezocht naar iemand die in die filmwereld wel heel bekend was. En toen zei jij, ik doe het een jaartje en nu zit je mm -hmm. er nog. Er mm -hmm. moeten toch heel veel mensen zijn die die uh, functie van jou ambiëren. Of niet? Ja, maar dat is denk ik ook een beetje de, de tweede deel van, van Peter's uh, backhanded compliment. Ja, denk je ja. Zegt. <laughs> uh, uh, uh, je, je, ja, je, je, je, um, je moet managerskwaliteiten. Tuurlijk, het is een groot festival, met grote, grote belangen uh, spelen. En ik denk dat dat, uh, nou, ik weet niet wat dat nou mijn, mijn sterkste kant is, dat management. Maar goed, ik, ik, ik, ik doe het er graag bij, om wat ik eigenlijk net zei, om. om mm -hmm om de ruimte voor dat festival en, en alles wat het is en kan zijn uh, te helpen creëren. Ja, uh, toen ik je net vroeg naar uh, jouw visie en jouw stempel die je op het festival hebt gedrukt, toen kwam je niet zelf met uh, Cinema Reloaded, terwijl dat toch wel heel duidelijk uit ja. jouw koker komt, toch? Ja, ja nee, maar dat is, uh, um, ja, dat klopt. Let even ik, uit voor de mensen niet mee ja, meer. Maar... Cinema Reloaded is een uh, een wat een Engels woord crowdfunding uh, is de, uh, platform, dus dat is. Uh, uh, uh, een, een internetsite, in praktische termen, een internetsite waar mensen uh, uh, uh, filmprojecten van uh, filmmakers kunnen ondersteunen door het te financieren en in ruil daarvoor worden ze de filmmaker op de hoogte gehouden van uh, de, de ontwikkeling van de film. Ja, Dus ik ben dan bijvoorbeeld met 5 euro ben ik mede producent van een ja, filmmaker. Ja, we gaan in dit, dit, dit festival gaan twee films in première die door het publiek zijn uh, uh, gefinancierd. En, um, uh, in de zaal zitten dan de mensen die de film mogelijk hebben gemaakt. Het publiek. Nou, hoe leuk is dat? Hè? Anders zitten er natuurlijk altijd mensen tussen die geld voorschieten en die hopen dat dan via het publiek weer terug te verdienen. Maar nu is er een hele directe relatie tussen het publiek en het filmmaker. En dat is wel een beetje een um, inderdaad, een beetje een, een heel erg een project van, van mij. Of uh, ja, van mij. Um, omdat ik uh, nou, het doet met een groepje, maar het ja. idee komt wel een beetje bij. En um, dat is omdat ik me natuurlijk heel erg wil focussen... op wat is er op dit moment uh, belangrijk in de film? Wat speelt er? Wat is relevant? En dat past ook heel erg bij het festival. Het festival heeft altijd filmmakers heel erg willen ondersteunen... en altijd heel erg willen zoeken naar hoe kunnen we filmmakers in praktische zin gewoon helpen? Dus we hebben bijvoorbeeld het Hubert Balsfonds, Fonds wat filmmakers in ontwikkelingslanden ondersteunt. gewoon met geld. Maar dat, nou, het... dat staat wel onder druk, toch? Ik heb een laten vertellen ja. dat dat nog maar drie, voor drie jaar uh, verzekerd ja, is het van het zo geld. Ja, het Maar dat, is het, weet nou, ja, dat we is hebben ze het... niet zoveel tijd meer. Nou, ja, dat is heel belangrijk niet stoppen met het geld voor het, <laughs> het Hubert Balsfonds. Fonds. Ja. Uh, um, maar goed, zo, zo op een praktische manier. En, en de festival heeft altijd een beetje, laten we zeggen, geïntervenieerd mm -hmm. in, in, in de filmwereld. om te proberen die ruimte voor die filmmakers uh, uh, nou, te, te, daar te, te houden. Uh, en je ziet nu dat in de filmwereld de financiering heel erg onder druk staat. Uh, om, uh, en. Um, dat het heel erg moeilijk is voor filmmakers om een publiek te vinden bij hun film. Dus je kan wel een film maken, maar het is niet gezegd dat die in de bioscoop draait. En het is ook niet gezegd dat er dan ook mensen naartoe gaan. En dat is echt een toenemend probleem. Dus A, moet je maar geld zien te vinden en dan moet je je publiek nog zien te ja, vinden. Ja, dat is echt een, dat is een, een toenemende mate een probleem. Daar Met andere al... woorden, het is bijna onmogelijk om, om, om een heel eigen film te maken. Ja, als ja, dus je bijvoorbeeld kijkt naar ons festival, daar draaien heel veel films die verder niet meer in Nederland uh, te zien zijn. Het enige moment dat ze te zien zijn, is, is tijdens het festival. Nou, het is natuurlijk best jammer voor die filmmaker. Want je, en, en vinden wij ook, je zou hopen dat die films daarna ook in die bioscoop en op televisie enzovoort. Hoe... Dus, maar wat is er dan aan de hand? Want de Nederlandse films, daar gaat het toch juist zo heel goed mee? Nou ja, met bioscoopbezoek gaat het goed. Dat neemt ook jaar toe. Maar als je ziet wat mensen gaan zien... Uh, uh, gaan ze eigenlijk steeds... Uh, een grotere getalen naar, naar, dezelfde film. naar dezelfde film. En dat zijn vaak dan, uh, laten we zeggen, meer commerciële uh, titels. Hetzelfde wat je ook in de literaire wereld ziet. Ja, ja, en dat is in de film ook heel erg aan de hand. En dat betekent dus dat uh, andere films en, en, uh, moeilijk aan bod komen. Nou goed, ons festival, andere festivals spelen daar een sleutelrol in. Dat, die voorzien dus een bepaalde behoefte dat, dat, wel, uh, dat die films wel te zien zijn. Maar wij proberen als festival ook wel na te denken... van hoe kunnen wij filmmakers nou helpen? Of hoe kunnen we nou nieuwe wegen verkennen? Een beetje experimenteren mm -hmm. om, te, om te kijken... Ja, hoe ze toch uh, op een andere manier aan financiering kunnen komen... en hun publiek kunnen vinden. En daar is dat Cinema Reloaded inderdaad naar uh, een dat het publiek van. dus via uh, social media of via. Ja, ja. ja, gewoon door direct films. Want uh, uh, er zijn net. Dit ons festival bewijst dat er een publiek is voor die films. Alleen je moet ze vinden. Uh, en en uh, wij hebben geprobeerd uh, filmmakers te helpen, uh, dat publiek te vinden. en uh, te binden eigenlijk door ze uh, financiers te maken van, uh, van films. Ja. Nu uh, heb je beloofd dat je in elk geval die vier jaar... deze vier festivals uh, uh, zou gaan doen als mm -hmm. directeur. Mm -hmm. En dan kun je geloof ik voor twee jaar bijtekenen, mm -hmm. of niet? Ja, dat is, dat is een beetje een vaag clausule aan mijn contract. Ik ben natuurlijk een beetje een voetbaltrainer. Die agenten, <laughs> een, maar een beetje hoe de resultaten er zijn. Er hele gekke dingen gebeuren ja, met precies. voetbaltrainers... Ja. weten we sinds gisteren. Ja, ja, ja. Maar wat gaat er gebeuren met... Uh, het gevolg Nou weet je, dat is, ik vind het zo ontzettend luxe dat ik er nog niet over na hoef te denken. Want ik, ik heb nog een paar festivals te gaan. Dus uh, uh, want ik vind het soms best moeilijk om te bedenken wat zou ik willen doen. Uh, uh, en ik hoef er gelukkig nog niet echt over na te denken. Maar dat doe je natuurlijk ondertussen wel. Ik bedoel, wil je in die filmwereld blijven? Ben je daar inmiddels zo? gehecht geraakt en vertrouwd mee geraakt? Of, of ga je gewoon lekker weer terug naar die beeldende kunstwereld? Ja, nou, weet ik niet. Wat ik, wat ik, wat ik merk, dat ik mis een beetje, uh, en dat ligt niet zozeer aan de kunstwereld of aan de filmwereld, is dat ehm. Uh, dat, uh, um, uh, ik ben in deze, mijn functie niet zo heel erg creatief eigenlijk. Hè? Nu, ik bedoel, ik, het is wel ruimte voor creatief. En, maar de dingen waar ik, die ik gedaan heb, waar ik het meest trots op ben... als ik, als ik dat voor mezelf naga, mm -hmm. dat zijn toch vaak dingen die ik geschreven heb... of uh, dingen die ik zelf helemaal gemaakt heb, weet je. Um, en uh, daar is in deze baan gewoon niet zoveel ruimte voor. Dat geeft niks, het is een hartstikke leuk bijzonder baan... maar dat is wel iets wat ik een beetje mis. Ja. Dus ik zit wel eens te denken van... Um, uh, dat, dat ik misschien in een volgende baan, ik weet niet wat... maar dat ik daarvoor moet zorgen dat ik een beetje meer uh, ruimte ff, heb... om zelf creatiever te zijn. Dus journalistiek? Ja, kan. Ja. En wat dan? Wat heb je dan voor ogen? Nou, uh, er is zo'n... Uh, uh, om maar een voorbeeld te noemen, er is zo'n Engelse... Uh, BBC journalist Jeremy Paxman. En die ja. heeft een waanzinnige documentaire gemaakt... over Victoriaans Engeland. De uh, Victorians heet het volgens mij. Waarin hij gewoon aan de hand van schilderkunst... en architectuur en allerlei dingen uit die tijd... een, een beeld probeert te geven van hoe mensen die tijd dachten. En dat soort van dingen, niet dat ik naar nou zo historisch zo geïnteresseerd ben... maar daar, dat, voor dat soort dingen leent televisie zich heel erg goed... omdat je kan laten zien wat je eigenlijk bedoelt. En, en bij uh, jouw aantreden hadden ze je toch al eens de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk genoemd? Ja, maar dat is een presentator. <laughs> uh, maar goed. Maar okay. goed. Um, dus zoiets, maar ik weet niet of ik dat zou kunnen of maar, maar zo, maar zo'n... Dat zo lijkt je wel wat. Nou, dat, het lijkt me wel, ja, of een... Uh, ja, maar ik heb wel eens Zoiets, maar ik heb wel honderdduizend dingen die ik leuk vind. Ik ben, dat gaat wel, uh, gezegend met een hoop ambities. Ik ben benieuwd wat er van gaat komen en uh, wat er op die tegel komt te staan. Oh ja. Daar mocht, mocht ik nog even over nadenken tijdens een muziekje. Ja, okay. dat muziekje hebben we inmiddels al gehad. Oh echt? Ja, het is al bijna acht uur. Oh. En um, toen? Ja, je had het toch op, Ja. Of niet? Of wil je toch iets heel Speciaal anders? Speciaal voor Peter van Buren? Heb ik niet de uitdrukking... <laughs> Opinions are like assholes. Everybody's got one. <laughs> Oké, okay, ik vind hem heel mooi, Rutger Wolf. Schrijf hem maar op en dan kan hij mee in onze galerij. Uh, met dank en veel sterkte nog en heel veel plezier... morgenavond bij de opening. Wasted Youth is de openingsfilm van het internationale filmfestival. En dan uh, zo dadelijk uh, op deze zender uh, twee dingen met Margreet rijntjes. abn AMRO kenner Jeroen Smit over de bank die nog minimaal drie jaar helemaal in handen van de overheid blijft. En veel ex-kankerpatiënten voelen zich in de steek gelaten door hun werkgever. Rachna van Rummel schreef uit eigen ervaring het boek Werken met kanker. Mooie avond verder. En uh, het internationale filmfestival is tot en met 6 februari in uh, Rotterdam. En er zijn nog heel veel kaartjes, toch? Heel veel, ja. Zeker ja. overdag. Zeker overdag, ja. Goed, dank. Graag gedaan. Dank, meneer Wolfson. Dit was aflevering 2223. Morgen spreken wij met regisseur Maria Peters... over haar nieuwe film Sonnyboy. Tot morgen. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ik woon heerlijk in Nederland. Ik voel me ook echt een Amsterdammer. Rem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Dat hele beeld van verschuilen achter de dijken is ook totale lulkoek natuurlijk. Op zoek naar de bron. Als je in de wereld wilt treden, moet je vooral weten wie je zelf bent. De wereld op uw stoep. Mijn identiteit is de Nederlandse vrijdenkende identiteit. En ik ben hindoe en ik ben zwart. Nou, uitstekend. Elke werkdag, ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl. Zoek uw vluchten nu ook met flexibele reisdatum. Razendsnel op cheaptickets.nl kwaliteitsapparatuur van Philips verdient de beste voorlichting en service. Die krijgt u bij Electroworld. Daarom voelen topmerken zich bij Electroworld thuis. Dat heeft de Consumentenbond onderzocht. In de gids van november is Electroworld uitgeroepen tot de nummer 1. Logisch dat zoveel consumenten voor die magnifieke Ambilight LED-TV van Philips naar Electroworld gaan. Electroworld. Electroworld, de wereldzaak die je kent. Doordat Renault naar u heeft geluisterd, kunt u nu luisteren naar het volgende aanbod. Profiteer nu van het ABC-tje van Renault. A. Koop een zuinige Renault. B. Financier tegen 0% rente. C. Ontvang tot 2500 euro extra voor uw huidige auto. Vul uw kenteken in op Renault.nl voor uw ultieme inruilwaarde. Bedankt voor het luisteren. Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar Renault.nl. Let op. Geld lenen kost geld. <lacht> ik zag hem eerst. Ik, ik zag hem eerst. Nee, man, hij is voor mij. Hij thuis, hoor, jongen. Lekker hoor! De Phonehouse favorite van deze week is. de iPhone 4. Bij de Phonehouse op voorraad en verkrijgbaar op jouw favoriete netwerk. Lekker hoor! Met een hartelijk.